Zes uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een universiteit in Praag zijn elf mensen omgekomen bij een schietpartij. Ook de schutter is gedood. En toen die het vuur opende, was de universiteit nog open, vertelt mijn buitenland collega Rutger. Er was ook een oproep van de uh, bestuur van de universiteit aan de mensen die op de universiteit aanwezig waren: ga weg of probeer weg te komen, of verschansje, je. Doe het lichten uit. En uh, ik heb ook uh, foto's gezien op social media uh, dat mensen in de dag om zich zo te verschuilen omdat dus waarschijnlijk die schutter vlak bij hun in de buurt was en ze zich in veiligheid wilden brengen. Wie de schutter is en waarom hij om zich heen schoot, dat wordt nog onderzocht. Een dikke stroomstoring in Apeldoorn. In tienduizenden huizen en op straat daar is het donker. Ook een ziekenhuis heeft er last van. Daar zijn ze overgeschakeld op noodstroom. Monteurs zijn al bezig de boel te fixen. En naar Geldrop, naast Eindhoven, zijn ze ook onderweg. Want ook daar hebben 6000 huizen geen stroom. En het duurt in beide gevallen ongeveer een uurtje. En er rijden morgen veel minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven. En tussen Den Bosch en Eindhoven. Het komt niet door een wisselstoring of een roosterprobleem. Maar door een dassenfamilie. Die zitten in een burcht onder het spoor en moeten daar veilig worden weggehaald. De missionair minister Weerwind en de kansspelautoriteit vinden dat gokkers beter tegen zichzelf beschermd moeten worden. Ze willen onder meer een limiet op wat zij per maand kunnen storten op hun account bij goksites, max 700 euro per maand. En voor Django komt dat te laat. Hij raakte alles kwijt door gokken, vertelde hij laatst bij Boos. Hetgeen waar ik vooral over val is het feit dat zij uh, die goklobbyisten... die reclames hebben laten maken. En die hebben mij getriggerd in mijn, in mijn, in mijn terugval. Over jouzelf, hoeveel geld heb jij vergokt? Hoeveel geld heb ik vergokt? Dan praten we wel echt over, uh, ik, ik, op de wijd denk ik zeker 20.000 30 30.000 euro. Ja, heb je schulden gemaakt? Ja, ja. Ja, gokkers met zware problemen kunnen zichzelf ook op een lijst laten zetten, waardoor ze een half jaar lang niet meer kunnen gokken. En volgens de laatste cijfers hebben 60.000 Nederlanders dat ook gedaan. En dan nog het weer, pas op, kijk uit, want er geldt code geel vanwege zware windstoten, vooral langs de kust. En dan hebben we ook nog buien, ook vanavond nog, mogelijk met hagel en onweer, het is een graad of 11. En ook morgen blijft het onstuimig, dan wordt het een graad of 8. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Zo vlak voor de kerstvakantie zijn er veel minder forensen onderweg. Dat is goed te merken op de weg. In het hele land komen wel zware windstoten voor. Ongeluk op de A7 vanuit de Noevernaarzaanstad bij Afrit Avenhoorn Nog een half uur vertraging daar. Maar die file kan ook gaan afnemen, want de weg is weer vrij. Drie kwartier vertraging op de N307 Hoorn-Enkhuizen. Voor de aansluiting met de A7 staat drie kilometer file. En de N307 Hoorn-Kampen is in beide richtingen dicht voor vrachtwagens en auto met aanhanger in verband met de storm. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Het. Het. en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu. Zandvoort draait door. I'm just a Van deze Zandvoort door. Vorige week uh, ging het even niet door vrienden. Want toen hadden we een stroomstoring. En toen moesten we even wachten tot uh, ongeveer tien voor zeven. Toen werkte alles weer. Dancing Barefoot van Perry Smith. Door Chinelle Uitvoerding. With me. Here I go, and well, I don't know This is the Ja, Patty Smith en Dancing Barefoot. Ik uh, had begrepen dat ze weer ergens uh, bezig was met optredens hier in dit land. En dit, de police met Every Breath You Take. Oorspronkelijk bedoeld als liefdeslied, maar dat is het toch echt niet helemaal. Het is namelijk meer dan dat. Het gaat over stalking. En dat, dat uh, sting in eerste instantie helemaal niet in de gaten. Ik ook niet, want uh, van de week uh, had iemand. Uh, da, ja, iemand ...het hart uitgestort bij mij... ...daarover. En dan is het... Uh, ...eigenlijk, voor die onverlaten... ...die dat doen... ...als je het doet, de boot is aan... ...en uh, je moet jezelf... ...enorm in de spiegel blijven aankijken... ...in dat opzicht. En een goedkoper advies... ...kan ik je daar eigenlijk niet... ...verder bij geven. Dus... ...het hoort wat dat betreft allemaal... ...bij deze single... Uh, ...Every Breath You Take van de Police... ...uit 1983 alweer, want dat is het alweer. Een... Uh, Cover, want uh, deze dame heeft dat uh, 25 jaar na dato opgenomen. Het is een Nederlands fabrikaat. Bel in the beat Wen be be. so consumed with how much you get.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 Zie You know Dus ik <coughs> moet wel even bovenuit komen. want ik krijg nu met die knopjes. Daarvoor hoorde je Bell in the Beats. Dat was een uh, nummer van uh, Madonna. Uh, die zij opnieuw heeft uh, bewerkt. En uh, haar eigen draai, uh, eraan heeft uh, gegeven. Als we nog helden nodig hebben. Dan heeft Tina Turner nog een suggestie. We don't need another hero. bedoel ik er dus mee om ze niet te nemen. ...uit een film waar Mel Gibson de hoofdrol in speelde... ...namelijk Mad Max 3. Daar kwam hij uit. Het was uh, geloof ik ook de laatste keer dat uh, Mel Gibson toen vorm gaf aan deze held. En het is ook een beetje een uh, futuristische film... ...waarin nou een beetje apocalyptisch landschap. En nou wil ik niet doom denken, maar soms heb ik wel eens uh, van die ideeën... ...dat het uh, wel eens een keer een beetje die kant op uh, dreigt te gaan in deze wereld. Maar goed, uh, ik uh, ga het er niet over hebben... Uh, Tien turnen dus. En uh, daarvoor hoorde je de Doers met Love and Manly. We hebben er nog eentje tot aan de hoofdpunten van het nieuws. Ik zou altijd zeggen, uh, slaat lekker over. Want uh, het is altijd een reden om even ergens je zin in mee te verzetten. Maar dan in een uh, positieve zin. Ga lekker iets uh, voor jezelf doen in, uh, in die tussentijd. Ik heb uh, nog een oude van uh, de, de Stranglers. De, maar dat heet No Mercy. En dan gaan wij gewoon naar de hoofdpunten van half zeven. Gewoon vrolijk verder. Met een nummer van Dakota Als hij dat wat zegt Every day you work like a slave. sweat Sweatin' with buckets Hoping that you get it right Will it be used tough tomorrow Hand to it and see Life shows no mercy And I love her, did you get it right? Will she soothe your brow with kisses only meant for these, you show no mercy She'll show no mercy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 See mm you -hmm. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. Op een universiteit in Praag heeft een schutter een bloedbad aangericht. Vijftien mensen zijn omgekomen, inclusief de dader. Er zouden meer dan twintig mensen gewond zijn geraakt. Tot 2033 verzorgt alleen de NS het treinverkeer op de belangrijkste spoorlijnen van Nederland. Dat staat in de afspraken die vandaag definitief zijn gemaakt door staatssecretaris Heijnen. De grote problemen op de Nederlandse woningmarkt worden veroorzaakt door verkeerde beleidskeuzes en niet door de komst van migranten. Dat zegt de speciale huisvestingrapporteur van de Verenigde Naties. Dan het weer, buien en zware windstoten bij ongeveer 12 graden. nummer van George Harrison. Die heeft het uh, ooit uh, geschreven. Van, joh, doe jij ook eens wat? Want dan kun je meedelen in uh, de royalties. Als we ooit nog eens een keer ophouden te bestaan. Nou, dat uh, is dan ook uh, gebeurd. Something was ook een nummer trouwens uh, van George Harrison. Die je had hij ook zelf uh, geschreven. Daarvoor, Dakota, uh, met voorlief Clover Daar maakte toen nog uh, Lisa Brammer deel van uit. En drie van die leden zijn later doorgegaan onder de naam Loop. En die kent iedereen nog uh, wat er uh, wat gaat. De, de motels. Ook uit lang vervlogen tijden. En dat nummer dat heet Suddenly Last Summer. Ah! Yeah. Je die uitdrukking, hè? Praten en breien, dat gaat niet uh, helemaal uh, samen. Maar ja, soms moet je dat wel doen. Discord Hack van YouTube. En daarvoor uh, hoorde je The Motels. Ook uit lang vervlogen tijden. En de uh, Suddenly Last Summer. Nou, dat geldt niet uh, voor dit. Dit is iets uh, wat recenter. Nou, ik zit toch ook alweer uh, 15 jaar tussen. Maar goed. Mag er zijn. Uh, en dit is Madonna, de maker van Frozen. Maar dit met een ander nummer. Give it to me, waar ook uh, bijvoorbeeld die ene goos te te horen is. Stop, gets gets, gets to get stupid, get stooping, don't stop, get stuck, it's stupid, it's stupid, don't stop, get stuck, it's stupid, get stupid Nederland. Experimenteel, instrumentaal. Het heet uh, Elnop, uh, zo heet het uh, eventjes volledig. Daarvoor hoorde je Give It To Me en die gozer die ik bedoelde, dat was Pharrell. Toen maakte eigenlijk iedereen een beetje kennis met die man. Uh, na, uh, nou, toch een lange tijd heeft uh, Pieter Gabriel weer eens uh, wat uh, werk afgeleverd. Uh, I.O. Zo uh, heet het album. En daar staat dit nummer op. En dat nummer dat heet Road to Joy. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna is er hier een aflevering van Alternative FM. Around soaking to the brittle ground So many days held inside this body So many days I there's nothing to do So many days in the throbbing of the darkness Wherever it falls your teeth. That's the week to build the